Zelfs in de pauze. Probeer het voorzichtig. Ik bedoel, koffie drinken, alles. Maar niet jezelf direct weglopen. Want wat wil je dan? De, de citra agra. Ja, de onreine kracht. Die wil graag dat je zelfs in de pauze direct vlucht. Daarvan. Direct vlucht van, de, van, van het, van het heilige. Dan moet je dat niet doen. Dat is genoeg. Niet jezelf niet afleiden. En anderen ook niet af blijf geconcentreerd. Het is wel zo dat in de pauze natuurlijk moet je dat niet blijven zo als je tijdens de les, tijdens de les, maar moet je dan in jouw eigen rechterkant komen. Dus helemaal loslaten jezelf, ja? Net zoals wij zeggen, dat als koe op een wei, ja? Zo moet je zo, maar binnen jezelf, niet naar buitenkant, niet naar buiten. Niet buiten moet je het projecteren, jouw rechterkant. Ja, Duidelijk. Maar van binnen mag jezelf helemaal, helemaal los dan en nergens aan denken, absoluut niet niets. En absoluut ook niet aan de les wat we hebben geleerd nu. Maar nu weer, als we nu beginnen, dan moet je weer dat doen. Duidelijk, dat is een grote kunst. Hoe wij dat moeten doen, en dat leer je dat met de, met, met de jaren dat leren. Dat, dat het, op welke manier moet je het doen? Eigenlijk dat jij volledig geconcentreerd bent en tegelijkertijd pff, helemaal ontspannen. En tegelijkertijd geconcentreerd. Hoe kan dat? De mens loopt op twee, vo op twee voeten. Ja? Dus de recht aan de rechterkant van jou, jouw rechterkant ben je helemaal los van alles. Ja? Los van, elke, van elke, elke verbinding. Elke verbinding dan maak je jezelf los. En aan de, rechterkant, aan de, linkerkant, sorry, aan de linkerkant ben je wel geconcentreerd en ben je wel verbonden. Dat ze die twee, steeds moet je met die, die twee altijd aanwezig zijn. Niet alleen één of dat. Niet alleen verkiezen richt, links of rechts. Jij kan, kan soms bijvoorbeeld meer zijn in rechts, maar we hebben altijd links erbij. Het is altijd twee. Het is altijd mannelijk en vrouwelijk. Onthoud dat erg goed. Het is niet anders. Of als je echt in de linkerlijn werkt, aan jezelf werkt, cetera, zoals we dat, dan toch wel rechts altijd aanwezig. So als je, zelfs als je in de linkerlijn werkt, ja, of met jouw ego, met jouw, met jouw, met jouw eigen liefde, etc., werkt. Altijd moet je dat doen op de manier, natuurlijk, heb je bent links, maar altijd verbonden, altijd aansluiten jouw links in rechts. Natuurlijk zit je nu in links, links nu overheerst, niet overheerst, maar jij bent nu in links, jij, jij moet nu werken, maar altijd aangesloten aan rechts. Eigenlijk nooit links apart beschouwen, alleen maar links. Dat is dan, dat is, dat is uh, dan ben je als het ware op dat moment is de mens afgerukt van het heilige, van, het helige, van het, de verbondenheid met de bron van het licht. Deinig? Altijd verbonden zijn. Waar je ook bent. Altijd twee lijnen. Altijd twee. Maar nu accent ligt. Ja, duidelijk. Dus als je bent, wat betekent dat? Hoe, hoe gaat het zijn werk? Rechts heeft ook drie lijnen. lijn heeft ook drie lijnen. En links heeft ook drie lijnen. Dus als je dan in de links bent, dan moet je dan niet in links, links, links van links zijn. Duidelijk. Dan moet Dan moet je in de linkerlijn of het zij in de midden van de linkerlijn zijn. Duidelijk? Of in de rechterlijn van de van de linkerlijn zijn. En niet linkerlijn in de linker van de linkerlijn. Dat is dan niet goed, duidelijk? Want die die krijgen wel automatisch die linkerlein van de linkerlein krijg je dan fotomatisch voor voor van boven. Dat wordt aan jou gegeven. Dat moet je repareren. Duidelijk? Dat moet je repareren. En duidelijk. Dus linkerlein van de linkerlein, dat is iets wat bij jou dan steeds opduikt. Dat jij moet daaraan werken. En niet alleen links van links. Ik zou beter zeggen dat iets wat aanleunt aan links van links. Dat is een onreinig. Ja, duidelijk. Krachten. En dan kom je dan door li naar links van links. Eindelijk. En dan links en rechts van links, totdat je komt, tot de, verkreeg je dan de middellijn van links. Eindelijk. En dan ga je dan weer op die manier, maar zo so zie je dat hoe oh, dat uh, in elkaar zit dat het niet zo so, uh, altijd, altijd twee lijnen bestaan. En nu, in het kader van wat we hebben geleerd van dat gebed, ja, van die vier executiesgebed noemen we dat. Uh, ja, die vier executiesgebed, ja, in het kader daarvan, waar behoort, waartoe behoort dat gebed? Wat gaan we daarmee bewerkstelligen voordat wij naar bed gaan? Absoluut, dus op het laatste punt. Voordat wij echt onze ogen dicht doen. En dan moet je niet met geen woord met iemand uh, uh, spreken meer. Na dit gebed geen woord. Ja, eigenlijk. Ook niet met, met je linkerkant. Ja? Dus betekend, je ook niet, ik doe het bijvoorbeeld met mijn linkerkant. Dat is mijn moeder, mijn vrouw. Dus, maar ook niet praten. Dus niet, praat geen woord meer. Eigenlijk. Waarom? Of je, dat, of je dat goed, of je doet, of, of, of spelen. Kijk, als je gaat nu praten met je vrouw over iets, dit of dat, of dat. Ik kan wel jou misschien met gebaren laten zien, of iets anders, maar, maar niet praten. Want praten betekent direct, als je gaat praten, dan ga je weer dat alles weer omhoog doen. Iets wat al, wat, wat jij al had uh, jouw overgave, Ga je weer naar boven brengen, je gaat weer leven in... in, in in, in, in, uh, in, de, in de materiële uh, realiteit en uh, Maar in het kader van wat we hebben net gezegd voor de pauze, tot welke fase van het geestelijk werk, ja, van, die, ja, van de correctie, van het correctieproces, behoort dat, dat dat nachtgebed, waar we het over hadden, van die vier executies, tot welke Stadia behoort het. Wat ik bedoel is, uh, wat we hebben geleerd, ja, dus Tsimtsum, ja, tsum -tsum met het aanhechten als puntje, aanhechten aan de hogere, aan de hogere treden als puntje aantreden, eh, aan aanhechten, jezelf helemaal als, tot als puntje maken, waarbij je aanhecht aan het hogere, al jouw uh, al jouw de wens, al de, de dikte van de wens, de avioed weer teruggeven aan de hogere, als het ware. Als puntje worden, klein maken is een puntje worden. Of is dat uh, de fase van e van verwekking, of dan embryo, fase van embryo in de moeder. Of dat een fase is van jenica, ja, van het groot-groot brengen, dus na de geboorte. Of dat de fase is van de toestand Gadlut alef, dus de grote toestand alef, wanneer de neshama, de kracht van de neshama is. Of dat de toestand van gaya de tweede, de tweede grote toestand is. Tot welke fase, wat doe je bewerkstellig je daarmee met dat, die, met dat gebed? Met het, het gebed is eigenlijk is geen gebed. We noemen het gebed, maar dat is, wat, dat is dan... De jichut heet het, jichut, meditatie, omwille van de eenheid, eenheidsmeditatie, jichut heet het, ja. Dus intenties op te brengen. Dat is meer dan, natuurlijk is ook gebed. Nou, wie kan zeggen, tot, wie, tot welke fase, tot welke fase behoort het, dit gebed, wat wij, dat, die vier executies? De huh? Welke? Eh, uh, Oké, okay, ik zeg niet. Uh, Dana zegt dat dit uh, de laatste, de hoogste fase waarbij de mens op dat moment gaia verkrijgt. Wie anders denkt? Ik zeg het niet. Ik zeg dat kan wel zijn, maar ik zeg het. Ik wil alleen verschillende meningen hebben. Ik denk dat het, uh, is. Uh, uh, David zegt dat het zintuim is. Dus dat betekent dat dit alleen maar als puntje jezelf bij de hogere aansluiten, ja, bij de moeder. Ook Oleg denkt ook zo. Ook, de, oh, ja, ook uh, de uh, kees ook zegt zo. Eh, ook de, ook Marco denkt <laughs> ook zo. Ik ben wel met Dana huh? Ik ben wel met uh, Henk ook met Dana is. Henk, Henk is ook met Dana. Luister, Henk, let op. Henk, hier moet je wel, hier moet je objectief zijn. Hier, oh, hier moet je objectief zijn. Hier moet je niet. Oké, okay, dat is het. <laughs> Niet uit... Hier is het solidariteitsgevoel natuurlijk is belangrijk, maar moet je... Hij is geen comedie, hij is echt geen oké. Okay, okay. Dus hebben twee meningen van Dana Henk en hebben we de andere, van vier hebben we hier, de hebben we de mening dat het at begin fase is, dat het beginfase is, waarbij men zich als puntje insluit aan de hogere. Jij, ja, denk je, Rudy? 1. Dus, dus, als als puntjes je aansluit. Jij. Uh, beperking. Johan, Johan, is goed. Ja, dan, ja, en jij. Uh, beperking. beperking ook. het zegt ook beperking. Uh, Johanna? Je hebt nog geen mening. Omdat jij had de, dat gebed nog niet voor ogen gezien. Oké. Okay. Uh, Luba? De, uh, Gaia ook. De drie hebben wij van Gaia. En, nou, uh, okay. ja, <laughs> ja <laughs> nog, ja, Linneke, nog niet, erg goed. Jij? Ik denk de uh, ja, Corinne ja. denkt ook het de Simpson. Nou, het is, kijk, en nu wil ik vragen alleen, Henk, waarom denk je dat dit dat toestand van de gaai de hoogste toestand is? Omdat je al bijna klaar bent. Ik staat ook in het gebed, nu neem ik op mij, dus je hebt, je hebt eigenlijk alles al gedaan. Dat is mm -hmm. de laatste stap. Ah, dat is de laatste stap. Dan heb ja. je... Dat is ook, de, ook jullie dat, dat ik denk erover. Dat omdat het nu al de laatste stap is. hè? Huh? Opoffering. Oké. Okay. Kijk. Okay. Nee, voor mij is het belangrijk om te weten waarom je dat doet. Omdat het de laatste stap is van jou, als het ware, uh, van jouw opoffering, et cetera. Het is wel logisch, natuurlijk. Maar... De hele, kijk, de hele bedoeling is van dit gebed het is, is absoluut het is, is, is, is niet, kijk, we zeggen niet wie gelijk heeft en wie niet maar we gaan een beetje daarover hebben hoe dat zit in elkaar uh, de grote toestand waarover we het hebben wanneer wij gaia ontvangen dat uh, is een toestand waarbij de mens, als het ware, ziet de schepper, of op dat moment, op zijn, op zijn, in zijn toestand, als het ware, tet Dat tet dat, dat heet dan panimbe panim, gezicht tot gezicht. Duidelijk. Dat is al getuigd van de bevatting van de mens. Dat wordt ook gegeven. Nee, ook, maar het, maar, maar, maar, men, ook maar, maar, men kan het ook wel, dat is een... Wanneer men gaie ontvangt, dat is alleen maar momentopname. De grote toestand is momentopname. Het is een, een beetje als flits. En dat blijft natuurlijk altijd bestaan. En dan komt er een andere flits van zoiets. Nog dieper, ja? nog hoger. En dat blijft natuurlijk niets, niets verdwijnt in het geestelijke. Maar normale toestand is wel katnoet. Normale toestand is een gewoon katnoet. En de toestand wat wij nu voor het wij naar bed gaan, wat is de toestand? Wanneer kijk nou? De grote toestand wanneer wij ga je ontvangen, is dat is inderdaad dat is uh, hoe kan ik zeggen? Laten we uitgaan van het nacht wanneer wij dat gebed vier vier executies gebed zeggen. op dat moment dat is dan uh, aan het begin van de nacht ja? het is niet, aan, aan, niet halverwege de nacht wanneer de het al begint ontwaken maar dat is nog wanneer de nukwa de, de, de dien regeert ja? als de dien regeert dan moet je weten dat de grote toestand niet mogelijk is Eigenlijk iedereen ziet het, dus wanneer wij naar bed gaan, dan is de grote toestand onmogelijk, op dat moment, onmogelijk, hoe ga je ontvangen op dat moment onmogelijk is, eigenlijk, de, uh, die kunnen we, ga je kunnen ontvangen, überhaupt kunnen we, on, in de regel, kunnen we dat ontvangen, in het gebed, overdag, in de gebed, bijvoorbeeld in de ochtendgebed, in de zekere mate in de middaggebed. In de avondgebed hebben we al geen kracht meer om dat te ontvangen. Want de kracht, s'avonds is het al, de dien regeert. Eigenlijk De restjes van de kdusha, de restjes van het heilige kunnen we nog, Toen doen we nog met het de derde gebed, met het avondgebed, doen we nog een beetje extra. Maar, maar we hebben al geen kracht. Laat staan, voordat wij naar bed gaan. Hebben we absoluut geen krachten, omdat we geen mens. Eigenlijk, geen kabbalist, geen mens, geen heilige, niemand. Eigenlijk, geen mens in de wereld. Dus op dat moment hebben wij alleen maar een stukje nevers. We hebben geen jeniken meer. We hebben niets meer. We hebben alleen, op dat moment we hebben we een klein stukje nevers van ons nog over. Ja, duidelijk. Dus het onderste gedeelte van de wat aangehecht is, wat aangekleefd is, als het ware, aan het, aan het lichaam, dat is wat we hebben. En daarom voelen we net, of het net voelen we van binnen, of onze ziel is aangekleefd is aan de bodem. Zo dicht is het, voelen we bij, ja, bij, bij, bij ons lichaam. lichaam. Het dus als, als is als het ware wordt één met het lichaam, ons nefes. En dat is, dat is het moment zoals, zoals het voordat wij, net voordat wij onze ogen dicht doen. We hebben een klein stukje nefes dan. Natuurlijk hebben we alle anderen ook, maar die ervaren we niet. Ja, omdat het ook de tijd van dien is. En op dat moment is een, daarom is het ook op dat moment een geweldig moment om nog die nefes. weg te, als het ware omhoog te duwen van jezelf. Naar aan te kleven aan, aan het hogere. Eigenlijk. En dan wat doen we daarmee? Dan als het ware, wij gaan ons malgoed bewijzen van spreken. Die malgoed gaan we dan aanhechten aan je zod. Malgoed is dan de die, die nefes. Ja, malgoed als kli. En licht is als neffers. Ja, in de malgoed is neffers. Dan gaan we dan ons malgoed. Als het ware aanhechten aan Je Jezod heeft nu geen kracht. Als het ware. We voelen niet dat je Jezod geeft wat. Jezod kan ons geset geven. Ja, en Jezod kan ook geven. Ga je. Alles verkregen we van Jezod. Alle krachten verkregen van soort. Nou, op dat moment. An, hechten wij aan, op dat moment, aan Jezod. En wij voelen niet zo, wat we ons gegeven wordt, maar wij alleen maar overgeven onszelf. Eigenlijk. Dus dat is als je dan doet, s'avonds, s voordat jij dus echt gaat slapen, dit, dit, je deze je deze, deze eenheidsmeditatie. Vier, ja, het is die vier uh, executies, wat wij noemen dat. We zullen veel daarover hebben. Daar zitten enorm veel dingen. Maar ik stap voor stap zal ik een beetje, beetje, elke keer zal ik wat een beetje meer doen. Dan, op dat moment, hecht je aan jouw malgoed aan de, of, of de nevers. zeggen we dat natuurlijk, nevers? dat hecht je aan, aan je soort, wat bij jou is, je soort van de noeken ook. En, dan, en dat hecht dan ook aan, aan je soort van zijn kind. Op dat moment dat is dat een overgave. Dat is wat je doet. Je wordt dan op dat moment als embryo bij de hogere. En <coughs> dat is wat wij zeggen. Wij geven ons over aan de schepper. Ja of niet? Wie is de schepper? Zerenpien is de schepper. De kracht van Zerenpien, dat is de schepper. Eigenlijk. Alleen wij geven ons over aan de, aan de laagste gedicht. Dus dat aan Zerenpien. Aan je van Zerenpien. Via, je waar via? Via je soort van de nukwa. Ja, altijd moet je dat van de aanverwante, aanverwante uh, elementen uh, jezelf verbinden met aanverwante elementen. Dus je soort van de nukwa die verbindt zich met je soort van pin. Eigenlijk. Op die manier. Dat is ook als oude al kennen, dat is jokipo die ja. Maar je ook uh, uh, praten over de, uh, dezelfde, uh, de, dezelfde doodwonissen. Ja, schivaas, vira, ja, dus in jong, in jong ja, op Jomke boord is op Jomke woord dus op de op de verzoening, grote verzoeningsdag, is ook dat, maar dan op een zeer hoog niveau, op een andere niveau s s'nachts wat we doen. Natuurlijk niet op de absoluut niet ja, de, vergelijkbaar. Maar, maar houding dezelfde, jij snijdt jezelf. Uh, op de dat iets anders. Op dat de, de, de Yom Kippur is de is wat we doen op de Yom Kippur is het anders dan wat we nu doen. Is wel dat, maar dat is op een andere manier. Het is hoger. Op de Yom Kippur is stijgen wij op naar de ima, naar de ima, naar de Abba Ima, dat is naar de ima, naar de bina. Gadlut naar de gadlut de nee gadlut alef, naar de bina. Ja, nee, naar de bina. Schrijf, worden we net zo als naar de bina. Schaf, hay, daarom eten we niet, drinken we niet, vijf dingen doen we niet, alles doen we niet, omdat wij zijn net als, net als binnen hogere weelden, kunnen niet, hoeven niet te eten, ja, eigenlijk wij ook, wij ook, we hoeven dat niet te eten, wij ontvangen, wat wij ontvangen dan van de binnen, dat is ons eten, licht, zo moeten we doen, net als, net als in de woestijn, maar wij moeten ook, dan eten wij, als het ware op Jom Kippur, eten wij dan de manna van de hemel, zonder eten, zonder ons van beneden te eten, gaan wij als het ware eten van boven. Ja, hoe alles komt, stap voor stap. Maar, maar dat is ook een vorm van overgave natuurlijk. Het is ook een overgave, dan, maar dan naar de bina, ook weer inderdaad, naar de bina. We. Wij gaan verder. We gaan verder, we staan in de linker kolom. Van de pagina Jut, 10, de regel 22. En hij gaat verder ons die woorden van Zoger weer verklaren. Euh, parallel te leggen ook weer nieuw tussen die woorden van Zoger. Euh, van dat vers ook. Met die spirood, waardoor bin opgebouwd wordt. En naar die volgorde van de groei. Ja? Alleen hij noemt hier niet, die, de, de, de, de, de fase 0 noemt hij niet. De fase 0 noemen we dat, we gaan dat noemen fase 0, de fase van de van Simtsum. En het aanhechting van aan, de, aan de hogere, als, als punt, aanhechten. Dat noemen we dan een fase 0. Gewoon onze ons gebruiken. Uh, uh, 22. We ze de Alu, we machashawa. We alu, we Alma, 23. De Ati, dubbele punt. We ze schouw maar, en dat is wat hij zegt. De zoger. Ja, als we kijken, dat de vaderen, die stegen op naar de gedachte. We alo, alma de aarde, en die binnenkwamen, we en binnenkwamen in de alma de aarde, in de toekomstige wereld. En wij weten al, hij heeft ons verteld, wie zijn de ouderen, de, de ouderen, dat zijn gegaat. Dus de Hagaat stegen op naar de gedachte. Wie is de gedachte? We zullen zien. Zij zal nu alles nieuw vertellen. Wat is dat? 23 na de dubbele punt. hi al Ibu Roshal i Dus het slaat erop. Hakawanah, dus de, de, de, de intentie of de zin ervan is. De zinne, dus het slaat op, kunnen we zeggen, slaat op de iburo, Shelle Zeerandpien. Dat slaat op de ibur, dus de toestand van ibur van Zeerandpien. Ja, iedereen weet wat ibur is. Dus betekent de toestand wanneer, wanneer een lagere legt zichzelf in de buik van de hogere. Waar is de buik van de hogere? De buik van de hogere noteren is voor jezelf, is altijd net zo goed als je zoet. Dus de onderstel het onderstel van de hogere is de buik, de onderstel van de hogere is de buik van de hogere. Ja? Maar dan is het dan, dan, wanneer de hogere heeft al drie, maar als de hogere heeft al eh, kadloed, dan zijn, is zijn onderstel als buik voor de lagere. Eh? Dus de lagere legt zichzelf in de nehi, van de hoger. Dat is wat hij ons vertelt. Dat, dat is de toestand. Hij, uh, dus hij, het, hij vertelt nu ons. Over de toestand van de ibor van zerenpien. Dus de, de toestand van ibor. Onthoud het gewoon woordjes. Eh, we hebben niet veel woordjes. Ibor dat is dan. Als embryo. Van zerenpien. En hij gaat ons geweldig uitleggen dat. Gewoon stap voor stap. Ki 24. Wat eet hoe ole, le abouïma, let op wat je ons vertelt. Want in de tijd van zeein Ibor. ole hij steekt op le abouïma. Naar abouïma, wie is hoger dan zeerend pin? Wie is de volgende hogere van zeerend pin? Abouïma, ja? Oké, we hebben natuurlijk hier zo'n zee. Hier zo'n zee, maar dat is ook wel bina. Dus hij steekt naar abouïma. Hanikra, Hanikra oot, die heeten. Welke Abba weima heet in Mahashawa gedachte uh, 45. We alma de ate en de toekomstige wereld. Ja, in de taal van de zoger heet het gedachte en de toekomstige wereld 25. Abba nikra Mahashawa. Abba, de vader. Abba die heet Mahashawa gedachte. Dus in de taal van de zoger, de expressie van de zoger. Abba heet het, heet Maheshava, gedachte. Wie Ima, en Ima de moeder, Nikra heet, Alma de Ate, zij heet de toekomstige wereld. Als je dat weet, dan kan je nooit, dan kan je niet jezelf verdwalen, kan je niet verdwalen, of brengen in dwaling jezelf, wanneer je leest de geestelijke literatuur. De toekomstige wereld, wat is de toekomstige wereld? Dan weet je, dat is wanneer je jezelf uh, omhoog brengt, ja, en ontvangt licht van de bina van de Ima, en kom je tot, tot, de, tot de Ima, betekent, kan je be, bekleiden de Ima, ja, op dezelfde hoogte komen van de, van de Ima. Al is het maar uh, een fractie van seconde, doet er niet hoeveel, hoeveel. Dan, op dat moment ben je dan in de olamaba, in de toekomstige wereld. Duidelijk. En niet dat jij gaat ergens, dat die mens, de mens gaat ergens, uh, zitten daar ergens, uh, tegen iemand dan, biechten dan, weet ik veel. En dan die andere zegt, nou, oh, als je dat nu zo gaat biechten et cetera. En dan leg je nog 10 euro, 10 euro daarbij misschien, weet ik niet, of heel hoeveel, Wat doet hij dan? Do? Maar, uh, hoe meer, hoe beter natuurlijk. Dan word je, dan word je, kom je dan in de toekomstige wereld? Nee, mijn vriend. Als je zelf niet dat bewerkstelligt, jij, zonder biechten door iemand. Jouw biecht moet je zelf uitspreken. Maar dan op die manier, zoals we dat, zoals het s'avonds, zelf met je eigen krachten. Dan, jij gaat bewerkstelligen dat jij komt in de toekomstige wereld. En dat is bijna, het is niets anders. Er zijn geen werelden die... Alles alleen maar naar kracht bestaat en niet de plaats dat heet de toekomstige wereld. Uh, 26. We gaan de Zirampin die stijgt naar naar Abu Iima en dat kan in dat kan afhankelijk. Ja, dat is het zo so vertellen goed. We gaan Rasheed bin Janoel zeerampin dat op vertelt en dan en daar is het begin van het gebouw van Zerampien, 27, Bifinat Gimel, Go Gimel, dat is een begrip, ook uit de, uit de Kabbalah, uh, en dan, dan wordt die opgebouwd in het aspect van Gimel, Go Gimel, betekent Gimel binnen Gimel. Oh, en nu komen we tot het, tot het, de toestand van uh, Ibor, dus van het, eigenlijk alles wordt zo opgebouwd, dus dat is Kabbalah. Dus wat zegt hij dan? De Rampin Pin komt naar Abu Weima en dan wordt hij opgebouwd. Gimel, go, gimel, betekent drie binnen drie. Wat betekent dat? We zullen zien. Uh, Shapiro show. dat is een kabbalistisch begrip. Gimel, go, gimel, dus drie binnen drie. Go betekent binnen. Drie, gimel, go, gimel. Uh, um, <seperusho> dat dat betekent <seh> -hagat, dat de chagat is het gevoel dat die worden bekleed. die zijn ingebed, kan je beter te zeggen die zijn in onze, in onze terminologie die zijn ingebed, omdat die groter zijn, ja, alles wat hoger is, wordt ingebed in wat lager is, ja? In volgens onze terminologie. Dus, dat die gagaat zijn ingebed, melubashim, 28, toch een die, die zijn ingebed binnen de negie. Dus, er zijn geen niveaus, er zijn, het is niet zo, dat het nu, dat het geset, en dan daaronder is nog net zo goed je Nee, niet zo. So. Maar welke toestand is dat? Waarbij de negie net zo so goed die staan op dezelfde voet als Geset Goratje Feret. Ja? Alleen maar één klie is er. Alleen één klie bestaat. En in dat één klie heb je dan van binnen, van buiten, heb je dan net zo goed je en van binnen heb je geest en glorificeerd. Dat, dat, dat is een beetje een toestand wat ik zo nieuw kom bij mij op, in zo'n vergelijking, in zo vergelijking dat net, net zoals bijvoorbeeld, heb je dan zo'n fiets, fiets nu, ja, op, opvouwfiets, ja, opvouwbare fiets. Wanneer jij dan, jij rijdt als je reed dan, dan heb je dan, als het ware, onderstel, ja, die, die ja, die vielen, en dan heb je ook een bovenstel, ja, waar je, waar je op zit. En als je klaar bent, dan wat doe je dan? Je, niet gaat, reden. je, gaat, die, je gaat hem als het ware in elkaar doen. Zet je in elkaar, dan heb je als het ware alleen maar één niveau. Zo is het ook hier bijvoorbeeld. Hier is het ook. Net zo God is zo. Staan op dezelfde, op één niveau bestaat. Eén niveau, ik wil niet tekenen. Eerst, misschien als het echt nodig zou zijn, dan zou ik tekenen. Beter jouw geestelijke verbeeldingskracht uit, uit te buiten. Dus, wat betekent dat? Dat alle zes verrot bevinden zich op één niveau. Net zo hoort je zoon. Bevinden zich op dezelfde niveau als uh, geestelijke voratje verrot. Maar eigenlijk, is alleen maar, hoeveel dan hebben we, hoeveel kelimen hebben we? Alleen maar één klie. Eén klie, een klie, maar goed, als het ware. Ja, één klie hebben we. Eén klie hebben we. En dat is dan de the, toestand van Go Gimel, Go Gimel. Drie binnen de drie. Ja, want de chesedgorativeret kwamen nog niet uit, die zijn nog potentieel aanwezig, maar die kwamen nog niet uit. Ja, die kwamen nog niet tot, tot bloei. Ja, die zitten nog in, in die, die toestand van, die zitten nog in de moeder. Eigenlijk, dat is allemaal zitten nog in de moeder. En de volgende fase is, wanneer die, wanneer in, en welk licht hebben we alleen dan op dat moment? Alleen nefers. Ja. En de volgende fase is de, de fase van het ge, de geboorte. En de geboorte betekent dan, komen dan die netzige godjes zo, die gaan uit naar hun eigen plaats. Ja? Dat, want als het ware de roer komt binnen. En dan hebben we nu al twee kilim, Dan hebben we, ja, of jesod, je sod hebben we apart en Geset vered. Okay? Dus eerst Netzachot Jesot en Geset vered bevinden zich op één niveau. Dat heet Gimel Go Gimel. Uiteindelijk. Okay? Dus alleen in de buik van de moeder. En de tweede fase is dat. Die nehi die nu komen naar beneden, zakken naar beneden, ja. Dan hebben wij, daar hebben wij twee niveaus van Kilim, ja, Gesed-Gorati-Ferid. Nu die zijn, staan los. Vroeger waren zij dan, uh, ja, Vra, waren, waren zij bedekt door Netza God Jesud. Netza was de omhulsel van die, van die Gesed-Gorati-Ferid. En nu, het is net als schuiven we naar beneden. En dan komt er uh, van beneden komt het, dan naar beneden komt dan de netse Ik zal, Als het nodig is, zal ik like het tekenen. I mean, maar niet nu, want eerst probeer werk te doen. Duidelijk, ja? Dus, gimel go gimel, Shapiro show, dat betekent, hagat, dat de hagat. Ingebet is 28, toch enigie. Dat de Chagat is, gesteld woord te veren zijn, ingebet in de negi. Dus die zie je niet. Ingebed betekent dat die is, nog, die is nog niet kenbaar, die is nog uh, uh, verhuld. Eigenlijk. En in de, in de fase van Jenica, die komt naar beneden, die komt dan die, die omhulsel het omhulsel gaat naar beneden, naar zijn eigen plaats. Eindelijk En dan wordt gesed ver, het wordt onthuld. Eindelijk onthuld betekent dat dit niet, niet, niet omhuld is. Betekent onthuld, betekent, uh, onthuld betekent dat alle omhulsel van jou weggenomen wordt. Oké. Okay. 28 naar de punt. Stap voor stap. Want dat is wat we nu leren, wat nu. Alles, dat is echte Kabbalah, zo zullen we dat alle zullen we leren ook Kijk, als wij eenmaal goed weten hoe dat functioneert, die teamsverrot en die fases van, van de correcties, dan kan je elke toestand van jou je kan onderloop nemen. Jij wordt de baas van al jouw jou leven. Jij wordt de baas van elke moment van je, wat je beleeft. Natuurlijk fouten lopen allemaal. Natuurlijk kunnen we dit niet. Uh, maar, of fouten, of hoe je Maar je kan altijd grijpen op die tien sfeer. In elke toestand kan je de baas worden van je eigen leven. Dat is wel het geweldig. Maar eerst een beetje leren dat. 28. Naar de punt. We zijn zood. We zijn zood. Han het je Hayu. Kijk nou, dat is het. Hoe zogar gaat beschreven deze toestand? Kijk nou hoe geweldig zogar beschreef deze toestand. Alleen met beelden. En dat is ressort en dat is het geheim van Niti van de beplantingen, beplantingen, die plantjes die die zogar beschrijft in deze toestand als kekarnay hagavim. Hoe kan je dat zeggen dan? Spring Als springhanen, springhanen, ook hier, ook hier hebben we niet, niet echte spring Ja, Springhanen, ja of niet? Ook hier hebben we, overal hebben we springhanen, ja of niet? Hoe heet die in gewone. Tables, hè? grasshoppers? Ja, ja. Springhanen, ja. oké. Dus de springhanen, okay. spring die springhanen hebben die, die heet het die Oranges. Oranges. Horentes. ja precies. En zo so, ook in het Nederlands horentjes. Oké, okay, dus okay, net zoals so die horentjes van die springhanen. dun, ja, dun nog erg. hij zegt dat de zoger geeft het aan dat die plantjes, Die plantjes, zijn nog ne, ne, net net zo so als die horentjes van die Dat betekent zo so, zo so zwak, zo so nog fragiel, ja, fragiel. Dat is de zoger op die manier vergeeft ons die toestand van die ibor. Net zo so ook, net zo so kan je zeggen als een uh, als een embryo in de buik van de mama is ook nog fragiel is nog niet zacht. Kijk nou naar kruintje en alles nog, alles nog nog, nog, nog nog glibberig nog. 29 Ikaraan Misham wat betekent dat, zegt hij. Dat ikaran misam dat hun hoofdzaak, hun kern is van de ene plaats. We schatlan, er, maar zij opgroeien op een andere plaats. Ja, dat betekent, we higdielu en zij worden groot gebracht. Net zoals plantjes ook, hetzelfde. Dus dan zegt hij het op die manier, dat, dat hun... Ja, hun bron is van de ene kant, maar ze worden grootgebracht in de buik van de moeder. Dertig. Ja. Nou, dat is, is net zoals. Net je, zo kan je het vertalen? Ja, dan vertel we wat. Ik heb het vertaald. Ikaraan, 839. Ah, 39. 39, akran. ja. Huh? Akran. Akran, ja. Akraan. Uh, dus akraan, dus hun, hun uh, kern. uitgedroken. Nee, ikar, kan hij bedoelt ikar. Ikar, hij bedoelt ikar van hun bron, hun ikar aan, hij bedoelt meer meerfoudsform. Dat is niet van kern. Ja, nee, maar... Volgens mij, bedoelt hij, heeft dat uitgedroken en heeft... Ah, bedoel bedoelt... Ah, bedoelt je aan, oké, dat kan ook zijn. A misham, dat... Die, worden, die, die werden eruit getrokken daarvan. Kan ook. Die horndjes. Uh, die, die, horntjes. die, horntjes. die uh, zeg je dat, weg, rukt, wegrukt daarvan. Vandaar, Misham vandaar. Okay. We chatlaan, we maken hier. En die worden, worden, als het ware, de, uh, beplant op een andere plaats. Een beetje zo'n vreemde vergelijking. Maar het kan wel... Oh, en die worden dan groot gebracht. Want zijn... Kijk, hij geeft het nu twee dingen. Hij geeft dus plantjes, plantjes. En hij geeft... Op, op in één zin geeft hij dan twee dingen. Beplanten, beplantingen, plantjes. En die, en die horentjes, van, ja, horentjes van die, van die springganen. Oké. Okay. Maar, belangrijk voor ons natuurlijk is die, die sferot Hoe dat in elkaar zit. Dat is dan dus nehi, en hagat op één niveau. Eigenlijk. 28. Naar de punt. We zes zo, dat hebben we gehad. 30. Hanetje jod. Hen afhangen kan Dat is voor ons belangrijk. Kijk, hanetje jood. hen afhangen. die be plantingen dat the fathers kanal des khagat kheset Ch borati feret shegen mishorashan di khagat zayn mishorashan di van hun wortel khagat zay bei 31 we de, aride aliyatan li Lee Chogmau En door het opstegen naar de fase Ibor, dus als embryo, naar de hochmauwbina. Want Chagat steegt op, ja? Serapin. Chagat, wie is er? De ouders. De, de ouderen, dat is de pin. Ja? De ouderen, Serapin. Dus. De zeeranpien is zijn eigen kwaliteit, is geseldbord het hagad. Dus wanneer die zeeranpien, dat is Hagat, steigt op, naar waar? Naar de hogere, wie is de hogere van hem? bina, ja? Ja, bina, steigt op, en dan wordt het, dat wordt ja. het de middelein. Dus wanneer die opsteekt, door het opsteken, als naar de fase van Ibur, naar de bina. De haino, dat wil zeggen. Sheshatlan, Bamakomacher, dat is wat de zoger zegt. Dat, dat, dat die worden opgegroeid op een andere plaats. Niet op de plaats van Hagat, maar op de plaats van Chokmao Binah. Dat is wat hij ons vertelt. Die worden dan inderdaad, zoals de Dana zegt, die worden als het ware weggerukt van de plaats van Hagat, waar zij stonden. En gebracht naar hoger. Naar Hochma en bina. En daar worden zij. Worden uh, dus dat is dan elders. De andere plaats waar ze opgegroeid worden. Dat is alleen beeld. Dat is ook goed. Hè, dat ontwikkelt veel natuurlijk. Van het geestelijk gevoel. Maar dat is alleen maar beeld natuurlijk. Voor ons belangrijk is. Disverot. Hoe, hoe dat in elkaar zit. We geseegusham. Eet allemaal goed. En zij bereiken. Bevatten daar. Goed, en we het is de moet de zeggen, de malchut die uh, verzoete malchut is daar in de in de bina. Want we hebben gezegd de malchut, ja malchut die die verbonden is met de, met de bina en dat is op uh, welk niveau heb je dat? Ja, daaruit, die, daaruit wordt alles ontvangen eigenlijk. Want Malchut die doet, Malchut die doet, or die gaat opbrengen, die gaat or doen, ja, dat de weerkaatste licht doet die. En daarin wordt, komt een licht, de uh, directe licht. En dat brengt die Malchut weer naar beneden, naar de lagere geeft die. En hij spreekt nu van atseloot. En in atseloot hebben we al, hebben we zoiets, it. so dat in elke sfera hebben we nu de Malchut die dan zoiets so kan doen. Uh, dus we gesegu en zij bevatten of bereiken daar, dus die gesedgoratiefere, die komen naar de hoogmaaien dat et ik het, de zoete, verzoete malchut, 33, harre uiali la gadlut, die geschikt is voor de mochen, voor de tijd van de grote toestand. Ja? En de mochen betekent, wanneer men ontvangt mogen in de grote toestand, dat betekent Gadlut alef, of Gad, eh, Gadlut bed. Dus Gadlut alef, is de grote toestand, wanneer al eh, drie verdiepingen, als het ware, van sferoot zijn er, van de krachten. Ja? Net zo goed, jesod, gesed, gorot, en chabad, chogma, en bina, en dat. Als we zo een beetje langzaam leren, die, taal, die taalgebruik, die spheroot, en daaraan blijven hangen, en daar blijven die blijven hankieren, zal de hele wereld voor ons opengaan. Eigenlijk. Men, men kan fouten maken, in dat en dat. Allerlei beschrijvingen, wat Zogar doet, belangrijk natuurlijk. Maar het is weer lewushim, dat zijn ook bekledingen. Eigenlijk. Daaronder zitten die tien sferoten. Wat de zoger ver, ver, ver, ver, verhult, zijn de tien spieroten. In die tien sferoten zitten die die geheimen besloten. Eigenlijk, dus dat is voor ons belangrijk. Dat wij die omhulsel's door die omhulsel's heen naar beneden komen. En soms ook lees ik soms zoger en soms kom ik niet door. Ja, door die omhulsels. Zo ingewikkelde omhulsels zijn er... Uh, bestaan een bepaalde... bepaalde bestaan een bepaalde gedeelte... Van zogert dat... Het erg moeilijk is. Ik bedoel... Qua sfeerot weet ik het. Ik bedoel, weet ik, bedoel, weet ik mee te oriënteren. Maar qua die omhulsels kan ik niet. Ik bedoel... Ik kan wel daar uren, dagen, en nachten... De, de, de, de, de, spenderen eraan. Maar... Ik loop er gewoon doorheen. En ik ga verder. Ik bedoel, voor mij belangrijk is de krachten die die in teams zijn. En die lewenshim soms niet. Want soms, soms bijvoorbeeld, zogger verteld, uh, de hele structuur van uh, die engelen. Geweldig. Zowel engelen van de heilige engelen, van de heligheid. En ook de namen van die, van, die, van die engelen naar krachten. Hoe dat in elkaar zit. En rechts en links. En dan de hele structuur dat. Pff, dat is geweldig. En ook van die onreine krachten. Daar heb je ook de speciale namen van, de, van die, al die engelen. En ook, maar ook kan, wie kan het? Arie kan het? wel Wie kan het? Maar ik loop gewoon doorheen. Ik lees het wel. Er is een klein een stuk in de zogger. Waar, ik loop gewoon doorheen door die levushim, door die door bekledingen, omhulsels. Maar gewoon, ik lees het wel door, maar de basis zie ik die sferot. En dat is voor mij voldoende. Eigenlijk, duidelijk. En ik hoef niet zo daar zeer, zo zeer precies daar met die anderen zijn. Want de basis, als je die tien sferot steeds voor ogen ziet, en steeds zeg je zelf, wat is dat? Wat is dan die, weet ik. Die horentjes van dat. Oké, okay. okay. okay. daarvoor jou ja is belangrijk en niet hoe de andere dingen zijn. En dat is, dat is, dat is, is genoeg. 33. Na de punt. Nee. Alter, ali dei ze. Gedlu, gadlu, of gidlu. 34. Leat, leat. Alidei haibur. ha Ik ga direct het vertalen. Zo, so, dus. Aride deze daardoor groeiden zij op, leaat, leaat, zeg dat beetje bij beetje, ja, of langzaam, langzaam, ja, zo, zo, zeg je dat, langzaam aan. En dat is een begrip, dat is niet zomaar een beetje, laat, laat, een beetje. Dat is een begrip, betekent, betekent, we zullen dat leren bij Tess, is betekent, van de ene trap treden, naar een andere trap, Zo, stap, voor stap voor stap, laat, laat heet er. Aridea Ibor, door Ibor, door de fase die heet Ibor, zoals we hebben dat geleerd, Agar Kaag, vervolgens, Aridea Jenica, door de Jenika, door de stadium van Jenika, onthoud dat eraan goed, Jenika dus, het, het voeden met de borst, ja? zogen, F 35. Acharka, vervolgens. Alide Gadlut alef. Door Gadlut alef. Dus, ja, gadluut alef, dus dat is dan door de Neshama, daar heb je al een hoofd, maar alleen van Neshama. Het is al licht van gadluut, licht van de hoofd. Maar nog een gaie. Ule wassof, en, en uiteindelijk, aan het einde kan je zeggen, al idee ha gadlut bed door de tweede gadlut, dus door de gadlut bed, door de, dus, uh, de volgende pagina, jut 11, 11 de rechter kolom, de eerste regel, Kmooshim So zoals hij. Ook hier wordt ook proces weergegeven. Kijk, hij is een werkwoord, me me dat hij legt uit. En daar, daarbij wordt ook het werkwoord lopen gebruikt, hollig. En dan gaan we dat vertalen, met van zoals hij uh, steeds, uh, steeds uh, zoals het steeds uitgelegd wordt. Dus als proces geef je dat aan. Eén ...een... ...na de punt... ...we ze... ...sheomer... ...nafku... ...begnizo... ...en dat is wat hij zegt... ...de zoger... ...omitaman... ...wat wij hebben geleerd... ...onze... ...onze... onze, onze uh, ...zoger... ...omitaman... ...en dan... ...en vandaan... ...van die plaats... ...nafku... ...begnizo... ...gingen zij uit... Dus naar beneden waarschijnlijk gingen ze uit. Wezo euh, in verborgen in het verborgene. In het verborgen toestand. Twee. De regel twee. En je gaat ons uitleggen. Wat dit allemaal, wat is ook gezegd daarmee. Schaar ze kiblegen, achagat, kola, moog in de ibor. Dat nadat de. Hagat, Heset, Boratiferet, oftewel Zeeran Pien, die bloe ontvingen, kol ha in de Iboer, alle mochin in van ibur, dus al het licht van Iboer, dat hadden ze ontvingen. Ontvingen waar? In de buik van de mama, van de Bina, tijdelijk. Hem, drie, nultim, zij worden geboren. En dat is geboren worden, betekent dat de nieuw fallen naar beneden. Ja, daar wordt het geset, Korah, dus is geset vooruitjevred. Niet zo goed is zodat verkracht Zeir en Pin. Zeir Pin was alleen maar geset vooruitjevred. Je weet dat Im, mi Abowima, le le mekomam le mata. En ze gaan, uit van Abowima. Dus nu hebben ze wel kracht om uit de, -i, uit, uit de mama, uit de mama uh, uh, eruit te komen. En om naar hun eigen plaats te komen. Eigenlijk uh, Lemakomaam lemata betekent dat. En zij gaan uit van aboima. Lemakomaam -l'ma lemata. Naar hun plaats naar beneden. See, hij zegt meervoud. Meervoud. Omdat gegaat gisteren. het hoor dat Heellijk. Dus eerst komt Chagat, stijgt op naar, naar boven. Ja, naar Abouhima. Ja. En eerst natuurlijk voordat hij naar boven komt, dan eerst zijn Nehi. Ja, Nehi van Zerenpien, stijgt naar Chagat van Zerenpien. Ja. En samen gaan ze naar Abouhima. Oké? Okay? Dan hebben wij dan bij Abbawejima, bij Yima hebben alleen maar wie gesetgworaatje verret, binnen, en de omhulsel, om omhulsel is net zo goed gesot. En nu, en dat, en dat heet Gimel Go Gimel, dat heet drie binnen de drie. Oké? Okay? En nu gaat ze hier aan pijn die gegroeid gaat, de hele fase van Ibor, die verkrijgt dan nu alle mogen, al het licht van het hoofd, al het licht van Ibor, uh, ja, zoals het nodig is voor, voor een embryo. En nu wordt hij geboren, betekent dat hij gaat naar zijn eigen plaats, naar de plaats van Hagad, waar hij stond. En nu krijgt hij dan zijn netzag in Hotin, en die verkrijgt nog het licht uh, roog of en zijn kilim, dus omhulsel, nu wat het omhulsel was, op boven de gegat, die valt naar beneden. Duidelijk? Die wordt een verlengstuk van die van die um, van die, ge, van die Ja, dat is net ook, kan je ook zo zien als een opvouwbare uh, uh, ladder. Ja, zo ladder. Ja, staat in, uh, bijvoorbeeld een, een, een glazenwasser, en die doet er bijvoorbeeld op, op op een begane grond. Oké, okay, de staat een beetje klein, hij heeft alleen maar zo'n, uh, oké, okay, hij kan dan dat zeggen opvouwbaar, niet inschuiven. op, niet opvouwbaar, hè? Eh? Inschuif, ladder. je ja? kan het uh, inschuiven en dan staat je dan ook op de ladder en die dan gaat het be begane grond. Begane grond gaat je dan uh, de ramen, ramen, poetsen, ja? Ja. En dan gaat je naar de eerste verdieping. Hoe? Je gaat het uitschuiven, ja? Maar hier is het omgekeerd, hier is het eerst, ja, maar ook op dezelfde manier dan van boven. Eerst kom je naar boven, en dan ga je dan uitschuiven naar beneden. Van boven kreeg je, en dan ga je naar, naar beneden, uitschuiven, steeds naar, steeds naar beneden. Je komt naar je eigen plaats, dan ga je naar beneden. Okay. We gaan het erg veel doen, die leren, die e-boer, die e al die toestanden gaan we dat leren, uh, eh, ja. nee, Hier, Dus ik moet daar goed zijn. Het gedachte. Ja, hij is al, en ja, en hij is al daar geweest. En niets verdwijnt in het geestelijke, ja? Dus eerst ben je geweest bij <laughs> eerst Iranpian, Hagat is geweest bij Abou ja of niet. Als je al daar geweest was, dan heb je, gaat het nooit verdwijnen van jou, ja duidelijk. Dus dat is de kracht van daar. Ontvang je daar? Uh, uh, we, naf, we nafke, četiri, vier, de vierde regel. We nafke, begnizo. En die uitgaan uh, daaruit. Begnizo in, in het verborgene. Dus van die hebben die geset gwarati die dalt nu naar beneden. Maar nog steeds in het verborgene. In een verhulde vorm. Waarom is een verhulde vorm? Kijk nou waarom. כי gam acher iets מי tami abwoyima le mom wand ok na het aitchan van hen van khagat ja yeah? van die van khagat knight aitchan van hen van abwoyima van de mond van de winda le mom naar hoe waar gagat was waar de, de eigne plaats van gagat vijf nisharu onder by blijven zij nog steeds in het verborgen verhuld. Waarom? Hij zegt, Dehainu bamakum baor muat. Dan zij blijven nog, wat betekent, Dehainu, dat wil zeggen, Baor muat, in een klein licht. Waarom is het nog? Klein licht. Wie weet waarom nog klein licht? Waarom zegt hij dan dat die nog blijven nog in, in het verborgen? Waarom? Nu, geest het dus. Er was eerst... Uh, 3 bij 3 Go, go, go gimel, go, gimmel. 3 bij 3 in, in En yeah? nu is geworden, yeah? new, uh, die ingeschoven. En nu is die langer geworden. Dat omhulsel, net zo goed als zod, is naar beneden gekomen. En samen zijn naar beneden gekomen. En nu, Gessert, nu, Zeeran Pin bestaat nu, niet alleen maar dat. Die bestaat nu uit Gessert, uh, Boratje, Ferret, net zo goed is zod. Nu is die daar gegroeid. En nu naar beneden is gekomen. hij zegt: en nu blijven ze nog steeds in kniezo, in de verhulde vorm. En die zoger en Jehuda vertelt ons dat ze nog steeds een kleine licht, klein licht hebben. Waarom is het nog steeds klein? Waarom is het nog steeds klein? Die hebben nu wat, heeft het grotte net zo goed hoeveel sferot? Ze sferot, ze hebben geen hoofd. Daarom is het nog steeds, de Zoger vertelt ons, dat die blijven nog in, in verborgen, in verborgene. De Zoger vertelt het op die manier, verborgenen. Wat betekent verborgen? Dat die nog geen uh, hele set hebben van Svirot. Ja, daarom, waarom ontvangen ze een klein licht? Omdat ze hebben alleen maar, uh, uh, gesteld, vooruit je werd, net zo goed, is alleen zes Svirot. Dan ontvangen ze naar hun kracht, ontvangen ze ook, Alleen maar een klein licht, licht van kadnoet. Uiteindelijk. dat is wat hij ons vertelt. Het is niet eenvoudig ding wat we leren. Het is echt flink, maar zo gaan we dat, op die manier gaan we dat verder.